Twee uur. Dit is Radio 1. Het marktje fixen. Geen veldslag, maar een volksfeest. Zometeen in Dit is de Dag. Politiechef Pieter Jaap Aalbersberg van Amsterdam... over hoe hij dat voor elkaar kreeg. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een binnenlandse Fira-trein heeft vanmorgen uren stilgestaan... door een technisch mankement. De 400 reizigers zijn door een andere trein opgehaald... zegt een woordvoerder van de NS. Wat er dan gebeurt is dat er een evacuatietrein langsgereden wordt. Uh, dus het is dezelfde trein waar de mensen in zitten, alleen die trein is dan leeg. En wordt vervolgens langs zij gebracht. Uh, de deuren worden opengedaan. Uh, ons service en veiligheidspersoneel. Zorg dat de mensen vanuit de ene trein dan in de andere trein terecht kunnen komen. En vervolgens kan die trein zijn weg weer vervolgen. Het oponthoud duurde zo'n twee uur. De stilgevallen FIRA was op weg van Rotterdam naar Amsterdam. Op dat traject rijdt de Vira over normaal spoor. De snelle Vira tussen Amsterdam en Brussel rijdt sinds januari niet meer na problemen met de treinstellen. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor werknemers. En daarmee zijn nieuwe stakingen van het grondpersoneel van de baan. De afgelopen weken waren er herhaaldelijk acties. Vorige week maandag gingen van de ruim 1700 geplande vluchten er maar 32 door. 150.000 passagiers waren daar toen de dupe van. Het akkoord tussen Lufthansa en de vakbond moet nog wel worden voorgelegd aan de vakbondsleden. De strijd om het voorzitterschap van de FNV gaat tussen Ton Heerts en Corrie van Brenk. Dat heeft de FNV bekendgemaakt. Ton Heerts is de huidige voorzitter van de vakcentrale. En Corrie van Brenk is de voorzitter van ambtenarenvakbond Abfacabo FNV. Van beiden was al bekend dat ze in de race waren. Andere kandidaten hebben zich niet gemeld. De 1,2 miljoen leden van de FNV kunnen de komende twee weken via internet stemmen.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 Dan is weer nog volop zon. Het wordt 13 tot 18 graden. Vanavond in het zuiden meer bewolking en in Limburg mogelijk wat regen. Morgen op meer plaatsen eerst wat regen, later zon. Het wordt 13 tot 19 graden. Nou, voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, John Bakker. Met files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort. 2 kilometer, 3 kilometer op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk, En na een ongeluk bij de werkzaamheden op de N59, Sirikzee Hellegatsplein. In beide richtingen tussen Oude Tongen en Den Bommel, 3 kilometer. Wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Mag je fixen? Ja, dit is de dag dat Nederland gelukzalig terugblikt op een volksfeest zonder smetje. Zelfs het kroningslied viel alsnog in goede aarde. Straks politiechef Pieter-Jan Aalbersberg. Onder andere over die ene veelbesproken arrestatie. En verder aan tafel economisch journalist Erika Verdergaal... die vindt dat we allemaal rijk moeten worden. Edith Bos die met pensioen gaat als top-judoka. En cultuurtheoloog Frank Bosman over de religieuze uitingen... tijdens de troonswisseling. De live muziek komt van de Australische singer-songwriter Jamie Faulkner. En als zijn muziek u bevalt... dan kunt u dat via onze website ditisdedag.nu aangeven... Wellicht dat u één van de twee gratis albums van Jamie wint. Vandaag ben ik brook, maar morgen ben ik rijk. Ik mag er graag pitten er spitten, erin zwemmen. Maar het liefste tel ik al mijn geld. Vandaag ben ik brook, maar morgen ben ik rijk. The point punt is, ladies and gentlemen, that green is good. <laughs> Hoe meer ik heb te tellen, te leuker is het. <laughs> Vandaag ben ik brook. Ja, Gers Perdoel die uh, rapt. Morgen ben ik rijk. En bij ons in de studio is Erika Verdegaal. die een lans spreekt voor mensen als Perdoel... die gewoon lekker rijk willen worden, toch, mevrouw Verdergaal? Ik zei niet dat je hebberig moest worden. Ik zei niet, greed is Hoort good. dat niet bij elkaar. Nee, dat hoeft helemaal niet. Want als je geld vergaart en oppot... kun je daar natuurlijk ook hele, uh, hele goede dingen mee doen... in plaats van alleen maar dingen voor jezelf. Dus niet zo slecht over geld denken. Nee, nee, oké. Okay. U bent econoom en columniste voor het NRC. Vandaag komt uw boek uit, Waar doen ze het van? Hoe je rijk wordt en blijft. Dus ja. de laatste is ook best belangrijk. Is het nou voor iedereen weggelegd dan om rijk te worden? In principe wel, want het hangt af van je definitie van rijkdom. Als je, als je nog onder nul staat en je hebt veel schulden... is het wat onrealistisch om te zeggen... nou, ik wil wel drie miljoen bezitten. Ik ga dan eerst eens voor... Ik wil schuldenvrij zijn. Dan lijkt me dat voorlopig een mooi doel. En dan voel je je daar ook mee. Behoorlijk rijk, denk ik. Ja, nu is het op dit moment uh, crisis. He, we merken het uh, ondertussen echt allemaal. Mensen zijn al blij als ze een baan hebben. Waarom moeten we dan eigenlijk rijk worden? Jezus, iedereen heeft te maken met koopkrachtvermindering. En we voelen, kijk, die crisis gaat wel over. Maar iedereen in Nederland voelt dat de maatschappij... niet meer die verzorging staat, is als dat die was. Je zult steeds vaker voor jezelf moeten zorgen. En dan denk ik aan, als je oud wordt om zelf zorg in te huren voor een deel. Of om uh, je, je, je pensioen wat aan te vullen, wat afgestempeld is. Of omdat je minder pensioen opbouwt, wat ook voor veel jonge mensen geldt. Er komt meer aan op je eigen verantwoordelijkheid. Maar is het niet bijna een beetje gemeen om juist in deze tijd zo'n boekje uit te brengen? Nee, nee, mensen die, die, die de mensen, deel. mensen zitten echt met, met, met, met twee huizen die ze niet verkocht krijgen. En dan komt u met het verhaal... Hoe je rijk kan worden. Nou, hm. ik, ik, ik zeg geen ongelooflijke dingen in dat boek... die niet waar te maken zijn. Ik geef gewoon heel veel nuttige tips... Daar word ik nu hoe je rijk rijkdom ja. ietsje op kan vijzelen. Dus tips om bijvoorbeeld wat meer te, kunnen, meer te verdienen. Tips om zo goed met je geld om te gaan... dat het meer opbrengt. Hè? Dat het niet allemaal naar banken en verzekeraars gaat... maar dat het in jouw eigen beurs blijft. En tips om... Want dat is ook een manier om rijk te worden, om minder uit te geven. Want we zitten in een consumptiemaatschappij. Zonder dat je het weet, zijn er zoveel bedrijven die op je geld zitten te azen... dat voor je weet, vliegt het uit je handen. Ja. En als je een beetje slim bent, doe je daar niet aan mee. Nou wilt u zelf misschien ook wel rijk worden met juist dat boek? Het um... zou heel leuk zijn, maar ik ben journalist... Als je aan zo'n boek aan het schrijven bent... is het helemaal niet handig om te denken... daar ga ik dus rijk mee oh. worden, want dat moeten we nog maar zien. Oké, okay, dus dan kunt u nu ook al wel vast... een paar van die tips gewoon concreet nu op de radio geven. Ja, voor de natuurlijk. mensen die het boek natuurlijk. niet willen kopen. Wat heel vaak bijvoorbeeld onderschat wordt door mensen... schulden bouwen zich erg op door rente. Die neigen groter te worden. Maar het is precies zo met bezittingen. Dus als jij minder uitgeeft... stel, je kan bijvoorbeeld elke maand 300 euro sparen... mensen realiseren zich niet dat zelfs bij deze lage spaarrente... dat je dan over 30 jaar bijna een half miljoen bij elkaar hebt. Ja, maar als ik, niet geld, als ik niet genoeg inkomsten heb om te sparen... dan is dit wel een mooie tip. Maar ik heb niet eens geld. Hoe in deze tijd, geld? nou voor mensen die helemaal geen geld hebben... want er staan natuurlijk talloze tips in het boek zie je ook dat op de puinhopen van deze crisis... groeien allerlei initiatieven om je spullen te ruilen en delen. Niet zo verschrik Als je weinig hebt, hoef je niet zo verschrikkelijk veel... Uit te geven. En zeker niet als het je niet tot het doel maakt... om precies hetzelfde te bezitten als de buren. Dan kan je veel minder uitgeven. Dus, het dus begint al kan mee, je ook opgaan. Ja, het begint al met zuinig leven. Dat is één manier. Maar dat is dat, één manier. Dit, dit, vindt, dit vindt de overheid niet leuk wat u nee, zegt. Want de maar, economie moet juist aangejaagd ja, worden. Wij moeten maar dat juist heeft uh, onze premier natuurlijk ook pas gezegd. van consument koopt meer uit auto's en huizen. Maar hiermee staat natuurlijk het doel van de overheid en de bedrijven... lijnrecht tegenover het doel van de consument. En dat is namelijk zichzelf te redden. Dus ik vind het je plicht als burger om goed voor je geldzaken te zorgen. Want hè, er zitten veel mensen in de stress met geldtekorten. Dat is ook niet zo goed voor onze maatschappij. Frank, ben jij ja, ik ben heel rijk, want ik ben gelukkig getrouwd op twee lieve kinderen. Ja, dat, ja, dat is dat zo een mooi aan te worden. Nee, maar wat ik wel interessant vond wat je net zei, van, hoeveel, uh, van de buurman. Is het niet heel vaak wat wij ons niet rijk voelen? Uh, omdat je dan bij een buurman hebt of bij een collega die dan net een groter huis heeft... of een net grotere auto heeft, het, mimetische begeerte heet dat dan. Ja. Is dat niet vaak het probleem met je wel of niet rijk voelen? Ja, dat voelen? speelt een enorme rol. Dus één heel belangrijk ding is, als je rijk wil worden... moet je natuurlijk niet naar anderen kijken. Ja, Dan word je precies. namelijk nooit rijk, want er is altijd wel iemand die veel rijker is. Dus dat moet je sowieso afleren. Dat, dat soort dingen kom ik zeker in mijn boek op terug. Want voor mij is rijk ook niet alleen maar 3 miljoen of 10 miljoen of nog meer. Maar je, je rijk voelen, en dat heeft zeker te maken met... ook precies weten hoe je geldzaken in elkaar zitten en er ook mee uitkomen. Want je ziet, er komt ja. één op de zes mensen heeft nu kans op of heeft, heeft problematische schulden. Dat veroorzaakt enorm veel stress in onze maatschappij. Edith, ben je rijk geworden van judo? Nee, helaas niet. Een beetje rijk? Ja, het heeft me heel veel gebracht als mens. Maar, en ik kan daar even relaxen nu. je schulden nu, maar... dan nu? Nee, geen schulden. Maar uh, ik kan wel even relaxen. Maar ik uh, begin dadelijk gewoon weer aan een nieuwe carrière, hoor. Ah, oké. Okay. Nou, daar gaan we het straks oh, natuurlijk ja. over ja, hebben. Als, precies. Als, als. U besteedt in uw boek aardig wat, uh, aandacht aan de positie van vrouwen. Eigenlijk krijg ik een beetje het idee. als vrouw wordt het, is het extra moeilijk om rijk te worden. Vrouwen vinden geld over het algemeen minder belangrijk dan mannen, voor mannen is, een, is geld een vorm van waardering. En uh, in een baan willen vrouwen veel vaker waardering... om bijvoorbeeld een complimentje te krijgen. Daarom verdienen vrouwen ook vaak wat minder Al mannen. maar geen geld. Zeg ja, maar gewoon dat ik het goed doe. Dat bovendien idee. werken vrouwen veel minder. Er zijn altijd nog zo ongelooflijk veel heel hoogopgeleide moeders... die tussen de middag hun kinderen ophalen op, op de basisschool. Op het schoolplein. Die kunnen dus niet werken. Dus stel dat je gezin krap zit. Hè, je wil meer verdienen, je wil wat rijker worden. Dan is die, die vrouw, dat is toch wel een... Een speerpunt, want die zou wat meer kunnen verdienen door het zij goed over haar salaris te onderhandelen. En om misbaar te worden dat niet goed. Nee. Frank je hebt jij... ook van nee. Heb je wel eens een vraag? Ik, een nou, nou, nou, ik, ik merk het aan de andere kant. Vaak mee. Op mijn werk moet ik vaak vrouwen uitnodigen of mensen uitnodigen voor uh, lezingen te geven. En als ik een willekeurige uh, academische collega, man opbel, wil je over, daar iets over zeggen? Ja, dat is goed. Bij een vrouw krijg ik altijd te horen. Een ander is beter. Ik heb nu andere prioriteiten... Nee, daar weet ik niet genoeg vanaf. Oh, wat eerlijk en dat en dat, gebeur, ja. en, en dat gebeurt dus vier, vijf keer terwijl ja. een willekeurige man ja. die ik bel... die zegt, ja joh, is goed, ik kom wel. Ja. En dus die zegt ik zou, waarschijnlijk ook meteen hoeveel me die, die kost. nog 2000 euro? Precies, en die vrouw zegt, <laughs> ik doe het voor een boekenbond. Dus ik zou ja. alle dames die luisteren willen uitnodigen... toon eens wat meer bravoer ja. en zeg gewoon voor jezelf... ik kan het en kom gewoon. Ja, ik heb in mijn boek besteed ik daar ook aandacht aan... hoe je dat eigenlijk zou kunnen doen. Want stel dat je opslag wil vragen, moet je eerst jezelf ervan overtuigen... Dat je dat waard bent en dat je goed bent. En in mijn boek staan ook tips hoe je dat kan laten zien. Nou, hoe dan? Nou, er staat een negen stappenplan in. Hoe je dus eerst je eigen bureau op kan ruimen. Dan een plan maken hoe je aan je baas kan laten zien dat je heel goed bent. Ja. En op het laatst moet je dat dan ook echt durven vragen. Dus gewoon 10% erbij en dan. Doet die baas het mogelijk wel? Ik ga dat stappenplan ook volgen. Ik ja, ga het, voor het mannen ook doen. Mannen werken ja. het ook, hè? Ja, ja precies. <laughs> maar mannen doen het dus sneller, inderdaad. We ja, beginnen ja. daar sneller over. Nog even: het lijkt me heel lastig om een boek te schrijven over rijk worden. voor, moet ik het zeggen, zeg maar alle niveaus: uh, van Jan Modaal tot, tot iemand die uh, een topfunctie, uh, weet ik veel wat ergens heeft. Ik bedoel, heeft iedereen wat aan uw boek? Of is ja, het zo? Dat vind ik doelgoed? wel. Uh, ik denk dat mensen die heel erg rijk zijn, die hebben mijn boek waarschijnlijk helemaal niet nodig. <laughs> maar al die andere mensen, ik wil zo graag laten zien um, dat rijk worden, dat dat haalbaar is voor heel veel mensen. Want we leven in een hele welvarende maatschappij. Met heel veel voorzieningen en spullen. Kijk, iemand in Bangladesh kan misschien uh, elke, elke dag een heel klein beetje geld overhouden. Maar zelfs hier, iedereen met een inkomen. Kan minder uitgeven. En heeft dus de mogelijkheid om wat vermogen op te bouwen. Maar toch vind ik het apart. U zegt, je moet eigenlijk beginnen met zuinig leven. Maar ik heb altijd het idee... Als mag, je, je mag van mij ook. Nee, dat hoeft niet. Je mag ook beginnen met meer verdienen. Je mag van mij ook beginnen met heel goed je geld beleggen. Als je daar heel goed in bent. Maar met beleggen verlies je toch juist ook heel veel nou, geld. Nou, uh, ja, ik zal niet ik iedereen bedoel. aanraden om met z'n eerste 5000 euro te gaan beleggen. Want dan kan je volgens mij veel beter sparen. Maar beleggen is eigenlijk een noodzakelijk kwaad voor als je heel veel geld hebt. Je moet toch iets met dat geld je doen. Je moet het toch goed hmm. beheren. En um, nog, nog even, toch nog even benieuwd van, als je nou schulden hebt, hoe raak je ze zo snel mogelijk kwijt? Ja, begint dat ook weer met dat schoonzail. Ja, dat doen? is natuurlijk wel een uh, uh, moeilijk probleem. Als je, uh, je moet sowieso niet nooit denken dat schulden zichzelf oplossen. Mm. Als ze onoplosbaar zijn, moet je hulp inroepen. En als echt, je het echt niet meer kan betalen, hebben wij de wet schuldsanering natuurlijke personen. Moet je een aantal jaren op een houtje bijten en heel hard werken, maar dan mag je met een schone lei beginnen. En dat lijkt mij voor mensen die echt in de problemen zitten, mm. een hele mooie. Oplossing. Nou, uw boek dus. Waar doen ze het van? Hoe je rijk wordt en blijft doen. Het is tijd voor live muziek bij dit is de dag. Vandaag van de Australische singer-songwriter Jamie Faulkner. Komende week verschijnt zijn eerste Europese album getiteld Turn Me Around. Jamie was een bekende zanger in Australië, maar woont en werkt sinds een paar jaar in Berlijn en wil ook in Europa een succes worden. Hij is hier bij ons in studio, staat al klaar. Uh, Jamie, die switch van Australië naar Europa wordt, ja, is dat eigenlijk al een succes? Is, is Europe starting to discover your music already? Yeah, I hope so. Um, I just finished a, a three week tour of Germany and we had some wonderful shows and, and quite a few of them were sold out. Um, and of course we're, we've been working towards a release here in, in Holland and on May 6, my, my new uh, CD will be released with V2 Records, which is quite exciting. Ja, yeah, de, de, de concert in Duitsland, uh, daar waren een paar sowieso van uitverkocht. En uh, nu, nu is Nederland aan de beurt met uh, een CD-release op uh, 6 mei. Um, which, which song are you going to play for us now? I'm going to play you a song called Forgive and Forget, which is the single of the Turn Me Around CD. Nou, hij gaat Forgive and Forget spelen. J.B. Faulkner. Here we are, this is it. Never thought I could say, let's forgive and forget. Start a brand new day, let come what may. Take this thing right back to the stars. Oh, kiss me, make like your life it on it. Like your life depended on something That one thing we don't have to say goodbye So tell me, does your life depend on this? If I asked you, would you stay? So tell me, can we kiss Like our lives depend on this it. it ain't hard to see When you stand around right next to me Lift me up with every little thing that you do Oh, me, baby, won't you tell me you take this thing right back to the stars Oh, kiss me like your life depended on it Like your life depended on something That one thing we don't have to say goodbye So tell me, does your life depend on this? If I ask you, would you stay? So tell me, can we case? Well, I've been wishing for days that you'd come round and say that you'd say, oh, kiss me. Look, like your life depended on it.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 Very nice. Thank you very much. Ben ik daar de enige in? Nee, fantastisch. Ja. Heel goed, net prachtig. prachtig. prachtig. Hey, They are ja, all yeah. very, enthusiastic oh, that's very nice. <laughs> like everybody probably. Dat was Jamie Faulkner met uh, Forgive and Forget van zijn nieuwe album Turn Me Around. We geven twee cd's uh, weg. Als u via onze website dit is de dag. nu aangeeft waarom u die cd wilt hebben, dan maakt u daar kans op. Thank you so much, Jamie. Thank you. Uh, wij gaan praten met de mooiste sportbitch van het oh, land. Ze moeten <laughs> lachen. Al dus Wilfried de Jong in een column afgelopen week. Je hebt hem wel gelezen, de column Absoluut. Zelf. Ik Lekker. heb Wilfried ook een, uh, een tweet gestuurd... dat ik uh, tot tranen toe uh, geraakt was door zijn stukje. Ja. Serieus? Ja, dat was echt zo. Ik vond het echt zo mooi. Ja. Was dat iets wat jou vroeger uh, ook kon overkomen? Dat je tot tranen toe geraakt was door ja. een column? Mm, nee. Nee, nee, nee. Want... vroeger uh, ging ik gewoon uh, op vlakke tonen altijd maar verder. En uh, nu ben ik echt een soort van mens met uh, menselijke emoties geworden. Nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Judoka uh, um, Edith Bosch, je gaat met pensioen, terwijl je 32 bent, toch? Ja, klopt. Ja, mooie ja. leeftijd, zou ik zeggen. Ja, heerlijk. Je gaat vast nog andere <laughs> dingen doen, daar gaan we het straks ook over hebben. Maar eerst, uh, maandag kwam je terug van het EK, waar je afscheid nam met goud. Je allerlaatste wedstrijd. En gisteren was het Koninginnedag... Hoe zit je hier? Nou ja, ik heb uh, koffie gedronken vandaag. En uh, koffie. En, uh, en koffie. Dus uh, ja, het was een uh, heerlijk dagje gisteren. Ja, maar uh, ja, ik heb, wel, uh, ik heb het nu wel af en toe zwaar. Ja, je hebt dus je, je hebt het gewoon zwaar gefeest, zullen we maar zeggen. Is dat echt iets wat jij in wat jij nu voor het eerst deed? Na, na, na 15 jaar, bij wijze van spreken? Nou, ik heb wel jarenlang echt uh, met oogkleppen opgeleefd. Maar in de laatste jaren heb ik ook wel een periode dat, uh, dat er geen toernooien waren. Of né, dat er uh, uh, geen voorbereiding was op een groot toernooi. Heb ik, uh, ja, ben ik wel eens weg geweest. Maar ja, uiteindelijk gaat het altijd maar om één ding. En dat is uh, goed zijn op een toernooi. En dat uh, bestaat niet uit... Uh, Lekker stappen en een wijntje drinken. Stel nou dat het afgelopen weekend niet goed was gegaan. Uh, het was nog heel even heel spannend. Uh, dat dat goud er niet was geweest. Had je dan gisteren ook kunnen feesten? Ja, absoluut. Want uh, ik heb er bewust voor gekozen om uh, op deze manier afscheid te nemen. In het landenteam, dus niet uh, individueel. En uh, het moest ook eigenlijk een feestje worden. En wat het resultaat ook uh, geworden zou zijn, stel dat we verloren hadden. Ja, mijn carrière kan niet meer stuk. Maar, maar, het, maar het kwam uiteindelijk heel erg op jou nog aan. Dat had ja. je van tevoren niet bedacht. Nee, en ik uh, moet ook eerlijk zeggen... dat ik uh, ontzettend zenuwachtig was. Ik was ontzettend slap, want... Uh, alle emoties van de twee dagen dat ik daar was... en alles wat daar gebeurde... Uh, ja, ik was niet in beste vorm, vond ik zelf. Maar ja, dat je het dan ook afmaakt, dat... Uh, ja, mooier kan het gewoon nee. niet. Hey, jij, jij zei net eigenlijk al... Het, het, het, die, die 15 jaar, die hebben mij heel veel gebracht... Kun je, daar, kun, je, kun je dat iets verduidelijken? Nou ja, ik heb uh, in tegenstelling tot uh, uh, mensen die niet aan topsport doen, uh, maak je ontzettend veel mee. Uh, je reist de hele wereld over. Uh, je hebt bepaalde competenties die andere mensen uh, wel hebben, maar niet zo sterk ontwikkeld. Dus doelgerichtheid en uh, uh, ja, er helemaal voor gaan. Discipline, uh, noem het allemaal op. Uh, en alles wat ik meegemaakt heb in die 15 jaar en daar je denken aan prestaties, maar ook uh, wat je er allemaal voor moet doen om je uiteindelijk het doel te halen. Uh, die stop ik nu dus in mijn rugzak, nu ik met pensioen ben. Dat klinkt echt zo mooi. En uh, die neem ik mee in, uh, in mijn volgende carrière, wat dat dan ook Gaat zijn. Ja. Zit er nou ook iets bij waarvan je zegt dat had ik anders moeten doen? Nou, weet je, kijk, weet je, uh, op het moment dat je in voorbereiding bent op grote toernooien, denk aan Olympische Spelen, uh, dan uh, moet alles wijken voor dat ene grote doel. En uh, ja, daar hebben mijn naasten, familie, uh, slash vrienden uh, best wel last van gehad, want egoïsme is. Uh, een hele belangrijke pijler als je goud wil winnen. Ja. Maar zeg je dan, dat had ik anders moeten doen. Want dat was misschien wel nodig. Want ik bedoel, dit hoor je topsporters heel vaak achteraf zeggen. Nou, maar elke nieuwe topsporter doet het volgens mij weer zo. Nou, ik denk dat, dat, dat je dat ook moet doen om de top te kunnen bereiken. Alleen uh, kijk, ik ben begonnen op mijn zeventiende aan mijn carrière. En dan denk je alleen maar, want dan heb je nog niks gepresteerd. Dus dan wil je alleen maar goud happen. En uh, nu ben ik op een leeftijd waarin uh, er ook andere dingen zijn die veel belangrijker worden. En dat heeft en met de leeftijd te maken, maar dat heeft ook uh, te maken... met meer inzicht in jezelf en hoe je kijkt naar de sport. Ja, dus met de kennis van nu zeg je, wat Juist. was ik heftig bezig. Ja. Nou, Je hebt in ieder geval daarmee wel een behoorlijke indruk achtergelaten. En om jou beter te leren kennen, hebben we twee mensen uit jouw omgeving gesproken. En volgens hen is dit het verhaal van Edith Bos in een notendop. Ik ben rode Ik ben een judo-collega van Edith. Ja, zij is de beste vrouwelijke judoka die we tot nu toe hebben gehad. Dit is haar vijfde Europese titel. Eén keer wereldkampioen, drie Olympische medailles. Ja, Edith is onvoorwaardelijk. Ze zet zich echt volledig voor de 100% in en dan... Uh... Zet ze de tanden erin en laat ze niet meer los. Wazari, een grote score voor Bos en dat gaat ze nooit meer weggeven. Uitstralen dat je onoverwinnelijk bent, dat, uh, dat kon Edith altijd als de beste. En zo zag ik haar ook altijd. En dan Outsigari binnenwaarts en het is Ippon. Totdat ik eigenlijk zelf dichter bij haar kwam te staan en Edith steeds beter leerde kennen. Dan zie je ook het mens achter de sporter Edith Bos en dan zie je eigenlijk dat ze gewoon een heel... Een gevoelig persoon is en uh, ook haar twijfels heeft. Bezug. Ik ben voornamelijk verdrietig. Ik zat heel dichtbij en uh, ja, als je dan zo verliest, op, ook op zo'n manier, dan ja, is het niet makkelijk. Ze heeft een fase gehad dat ze gewoon geen plezier had in hun judo en alleen maar dacht aan winnen, winnen, winnen. En bij Edith was dat wel in extreme mate. De laatste jaren heeft ze uh, met haar life coach daaraan gewerkt. Ik ben Martijn Smit, ik ben de life coach van Edith. Kijk eens die agressie bij Edith Bos. Een enorme drive. En enthousiasme eh, en discipline om te gaan voor haar sport. Ze moet en ze zal. Ze zal laten zien hoe goed ze is. En ook op het moment dat ze als persoon vastliep, dat ze ook dat volledig is aangegaan... ...om daar de stappen te zetten die ze wil zetten en ook nodig waren om weer verder te komen als sporter. Yuko tegen. Yuko voor de Koreaanse. 12 seconden nog op de klok. En nu... Uh, veranderde Edith als persoon en had ze plezier in judo en, en genoot ze van, van de Olympische Spelen. En... Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja, is, ja. Ja, ja, ja. Dat judo. is En dan ook nog eens op dat podium je derde Olympische medaille halen. Bos, Pak, Broef. En dan is dit het hoogste haalwaarde. En dan is het toch uh, een derde medaille op de Spelen. Ik heb uh, in Edith een vrouw gezien die, omdat ze die ontwikkeling heeft doorgemaakt, ook echt iets in kan betekenen voor, voor anderen. De laatste jaren is Edente meer mens geworden om uit zichzelf het beste te halen. En daarin is ze denk ik ook echt een groot voorbeeld voor iedereen. Ja, je bent door de jaren heen uh, meer mens geworden. Al dus je life coach Martijn en vriendin en judo-collega Carola Uilenhoed. Ja, en ik wil vragen, ben je het daarmee eens? Maar ja, ik de zie tranen springen helemaal... in je ogen, dus ik kan het, <laughs> eigenlijk het antwoord aflezen aan je gezicht. Alleen de luisteraars niet. Waarom raakt dit je zo? Um, nou, omdat het natuurlijk helemaal waar is. En omdat het best wel mooi is om terug te horen hoe mensen tegen je aankijken. En dan die fragmenten erbij, dat... Ja, jeetje, dat, uh, dat raakt me ontzettend. Ik, uh, ja, ik vind het zo mooi. En uh, het is ook zo. Ik uh, ben altijd heel onvoorwaardelijk geweest. En ik, naar buiten toe was ik gewoon ook echt de sportbitch, om het zo maar te zeggen. Weet je, hard, heel hard. Maar eigenlijk ben ik gewoon een heel lief, lief verzorgend meisje. Uh, en heel schattig. Maar dat liet ik eigenlijk nooit aan iemand zien. En dat komt nu veel meer boven. Misschien wel extra. Ja. Een soort ook. inhaalslag ook op dat gebied. Oh my god, ja, nou laat me komen. <laughs> dus dat, dan gaat dat huilen voorlopig <laughs> nog wel even door. <laughs> um, uh, ja, veel gevoeliger ook dan gedacht, uh, uh, uh, uh, zei Carola. En, en, en nu zit je in een radiostudio, dan kan je dus die emoties laten zien. Maar is gevoeligheid bij, bij judo een nadeel? Ik kan ja. me best voorstellen dat het ook gewoon niet kan. Nee, het kan ook gewoon niet. Uh, want op het moment dat jij uh, een zwakte toont. Stel dat ik dat zou zien bij mijn tegenstander, dan uh, zou ik nog harder gaan. Dus het is natuurlijk, je mag niks laten zien. Of je nou kapot gaat of niet. Of hè, altijd uh, uh, uh, moet je er onoverwinnelijk uitzien. Maar het is ook iets wat ik gewoon mijn hele leven al gedaan heb. Uh, tot, totdat ik eigenlijk vastliep. En uh, ja, daar, uh, daarin heb ik gewoon op een gegeven moment een, een omslag gemaakt. Want het was gewoon genoeg. Weet je. Uh, maar het... genoeg? Was het gewoon. Nou ja, moet ik zeggen, een gezellig moment waarop je dacht: kom, ik wil toch ook wel wat meer gevoelens hebben? Of moet je daarvoor eerst heel diep gaan? Nee, je gaat heel diep. Want uh, het was verre van gezellig. Want ik heb een soort van. Uh, ja, ik ben tegen mezelf aangelopen. En zoals Martijn ook al aangaf, uh, heb ik dat aangepakt zoals ik uh, voor een gouden medaille uh, ben gegaan. Dus ik, ik ben er echt vol voor gegaan omdat, uh, uh, uh, ja, om mezelf daarin te ontwikkelen. Want ik wist niet precies uh, hoe dat nou kwam. En uh, daar ben ik naar op zoek gegaan. Uh, maar menselijke emoties zijn normaal. Alleen uh, huilen en emoties tonen en blijdschap... dat was voor mij echt zoiets van, uh, ja, dat moet je niet laten zien. Dus dan kom je bij zo'n lifecoach en zeg je, ja, ik kan niet huilen. Nee, Gaat ik, dat zo? Of? Nee, ik kwam bij die lifecoach en ik zei, uh, ik ben vlak. Dus, uh, en ik voel eigenlijk helemaal niks en ik wil gewoon wat voelen. Uh, en daarbij, dan ga je dus op onderzoek uit waar dat doorkomt. En dan kom je er dus achter dat ik gewoon uh, 30 jaar geprobeerd heb... heel perfect te zijn. En ik wilde gewoon dat de buitenwereld dacht dat Edith Bos perfect zou zijn. Nou, dat is me heel, heb ik heel lang volgehouden en heeft me heel veel gebracht. Uh, maar uiteindelijk heeft het me niet gebracht wat ik uh, als mens zijnde gewoon wilde. En dat is gewoon, gewoon Edith zijn. Een mens die ook wel eens kan huilen als ze verdriet heeft of als, er, of als er geluk is, zoals net. Hè? Want ik had net echt wel tranen. Dat was wel echt uh, mooi. Uh, maar uh, ja, uh, dat wil ik niet meer. En nee. ik heb daar drie jaar, nu ben ik al drie jaar onderweg, uh, heel hard aan gewerkt. En een jaar echt heel hard. En uh, ja, het heeft mij echt uh, veel gebracht. Nog even, wat brengt jouw toekomst? Ja, wat brengt mij toekomst? Nou, ik blijf in beweging en ik ga geen uitdaging uit de weg. Dus we zullen het wel zien. Maar je weet het echt niet? Nou, jawel. Ik ben nu bezig uh, met uh, coaching van mensen. Ik vind, het heeft me zo gegrepen dat ik er helemaal uh, zelf ook in zit. Er is niks mooiers dan uh, jezelf op, als materiaal inzetten... om uh, andere mensen zichzelf beter te laten leren kennen... en het beste uit hunzelf te halen. Uh, en daarbij uh, zet ik samen met Carola, die we net gehoord hebben... Uh, een webshop op uh, voor kleding. Uh, dus ik ben gewoon lekker in beweging. Maar ik wil voornamelijk wat heel is. Wat belangrijk nu is, is dat ik er even van ga genieten. Dus net heb ik echt weer even een moment stilgestaan. Bewust, dat hebben jullie wel gezien. Want uh, hè, er kwam genoeg boven. Uh, daar moet ook tijd en ruimte voor zijn. En dan komt er vanzelf wel wat op mijn pad. Heel veel succes, Edith Bosch. Dank je. Ja, straks gaan wij het hebben over die dag van gisteren. Het ging allemaal zo goed en het verliep allemaal zo veilig. Althans, dat, dat gaan we straks natuurlijk uitgebreid bespreken. Dus blijf luisteren. Dit is Radio 1. Het is half drie en hier is Jan van den Putten met het NOS Journaal. Ja, de koning en de koningin zijn rond het middaguur vertrokken uit het paleis op de Dam. Daar hebben ze overnacht. En zaterdag zijn ze weer op de Dam bij de Nationale Dodenherdenking. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over loonsverhoging. Daarmee zijn nieuwe stakingen van het grondpersoneel van Lufthansa van de baan. Ruim een week geleden nog gingen door een staking maar zo'n 30 van de 1720 vluchten door. Een binnenlandse vira trein heeft bij Benthuizen een paar uur stilgestaan... door een technisch mankement. NS evacueerde de 400 reizigers met een andere trein. De Vira rijdt tussen Amsterdam en Rotterdam. De internationale vira verbinding rijdt al maanden niet meer. Dat komt door mankementen aan de trein stellen. En in Beek en Donk in Brabant heeft een man 19 ruiten van het gemeentehuis... ingeslagen met een hamer. Waarom? Dat is nog steeds niet duidelijk. Die man van 41 komt uit aarle Rikstel en hij is aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de AMWB. je landen van de velden. Met een file bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knopen Dridderkerk en Rotterdam-Feyenoord 2 kilometer. Dat is een aanrijding. Op de parallelbaan is de rechte reis ook dicht. Radio 1, dit is de dag. Ja, Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Edith Bos, die stopt met top judo Erika Verdigaal. Die spraken we over rijk worden. En Frank Bosman, die gaan we spreken over wat we tijdens de troonswisseling zagen aan geloof en religie. U hoorde al live music van de Australische singer-songwriter J.Mai Volker. En u kunt op de site Dit is de Dag.nu meedingen naar twee gratis cd's. Je moet voorzichtig zijn om dagen historisch te gaan noemen, maar van deze dag weet je het zeker. De abdicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem-Alexander zijn zonder grote incidenten verlopen. En Amsterdam kijkt terug op een geslaagde dag. Zeker ook. Die vele vele mensen van de gemeente Amsterdam onder leiding van Eberhard van der Laan die van deze dag een heel groot succes hebben. Ja, en ook hier aan tafel pieter jaap Albersberg um, Komen rennen zo ongeveer vanuit uh, Amsterdam. Ook de dag na Koninginnedag is voor u gewoon alweer een, uh, een volbezette dag. Uh, korpschef van Amsterdam, iedereen lovend, topfeest. Was u zelf ook relaxed gisteren? Uh, ja, maar ook gezond spannen. Als we drie maanden ons lang voorbereid hebben op die dag... dan zit je die dag ook met een spanning bij elkaar. Gaan de plannen werken? Gaat het lukken? Gaat de samenwerking met onze partners, maar ook vooral met alle feestvierders... op een manier dat we er een mooie, gedenkwaardige dag van maken? En dat is gelukt, dus na zo'n dag ben je ook trots... Ja, en voor ons was het natuurlijk nog niet voorbij. Vanochtend hè, hadden we nog steeds veel gasten in de stad. En dat gaat eigenlijk de hele dag door. Vanochtend nog zo'n drie, vierhonderd collega's extra in de stad... Uh, die nog steeds zorgden voor veiligheid. En vandaag we de arrestaties vanochtend? Nee. Uh, het beeld is eigenlijk tot en met... vanochtend hebben we gewoon doorgerekend in Koninginnedag... hebben we zo'n 130 uh, arrestaties uh, verricht. Dat is 40 minder dan vorig jaar. En betreft eigenlijk alleen maar arrestaties voor feiten... als openbare dronkenschap, vernieling en vechtpartijen. Ja, waar zit u dan op zo'n dag als gisteren zelf? Uh, ik zit in het beleidscentrum en daar zitten we met onze partners. Hè. Het lijkt altijd wat meetkundig, maar dat noemen we de zeshoek. Dat is de burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier... Uh, de nationaal coördinator terrorismebestrijding, de brandweer... En de GOR, ook zo'n afkorting, maar dat zijn eigenlijk de diensten. Maar die burgemeester van Amsterdam, die zag ik al eens maar uh, rondhuppelen Klopt, hoor. Klopt, de burgemeester van Amsterdam is een flink aantal keren ingeschoven. En als hij er niet was, werd hij vervangen door de burgemeester van uh, Amstelveen, de heer van Zanen. Okay. Zo gaat dat, dan is er altijd een vervanger. Want dat beleidsteam moet eigenlijk constant de beslissingen kunnen nemen als de situatie zich voordoet. En ik begreep, dat is onder het stadhuis, hè? Dat is onder het stadhuis, ja. Geen daglicht <lacht> uh, in een uh, gelukkig richt, maar redelijk betonnen zonder daglichtruimte. En waar wel alle schermen en aan, aan twee oren, twee telefoons. Ja, dat, nee, dat valt wel mee, want dan kun je niet echt concentreren. Eigenlijk zijn er heel weinig schermen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet zoveel van de ceremonie gezien. Je zit bij elkaar en je krijgt steeds van je stafteams uh, situatierapportages... daar worden beslissingen voorgelegd, die lees je. En zeker op de momenten dat je weet, dan is het even spannend opletten... dan ben je eigenlijk geconcentreerd aan het wachten. Dus er zijn helemaal niet zoveel schermen. Dat leidt wat af. Dus ik heb een aantal dingen pas vannacht om een uur of drie, vier... Voor het eerst gezien. Ja. Nou even spannend, dat voelde ik zelf eigenlijk toen ik naar de balkonscène keek. Ik weet dat ik nog gisteren hardop zei ja, en dan kan er dus nu gewoon iemand gaan schieten. Dat gebeurde, dus uh, gelukkig niet, zullen we maar zeggen. Um, uh, die die balkonscène was natuurlijk in 1980 uh, best wel een drama. Um, even luisteren naar hoe dat gisteren ging. Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen... uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander. Nou, kunt u eens beschrijven hoe het in de bunker verliep... toen, verliep toen dat moment gisteren zeg maar, dichterbij kwam? Ja, ik zei het al even, dan bouwt ook bij ons de spanning wel even op. Hè. Hoe gaat dat lopen? We hebben ons goed voorbereid... Uh, eerste vraag, zijn er niet te veel mensen? Zijn er mensen en ook weer niet te veel? Het was mooi druk op de dam, veel mensen. En dan hebben we al gelijk beslissingen te nemen. Hoe zorgen we dat het rondom het rookkind niet verder volloopt? Dus we nemen ook wat keuzes om mensen rond te leiden. Op een gegeven moment was ook de dam vol. Dat is punt 1. En eigenlijk begon het al heel mooi. Op het tekenen, Ter is het tekenen van de applicatie hoorde je eigenlijk al het gejuich uh, uh, op de dam. Maar voor een drama heb je maar één gek nodig, hebben we helaas in het verleden gezien. Ja. Hoe, voor, hoe, hoe, hoe wist u nou zeker, ja zeker weten doe je niks... maar had u zich op dat punt tot het ultieme voorbereid en hoe? Ja, nou ik denk een belangrijk uitgangspunt is, en u zegt het eigenlijk al zelf: al risico's kun je niet uitsluiten. Wij gaan uit van risicobeheersing. Maar hoeveel sluipschutters bijvoorbeeld? We um, nou, zullen begrijpen er staan? over dat soort mededingen doen we geen mededeling. En de kern is eigenlijk niet alleen al nou, dat speciaal sluipschutters, maar hoeveel mensen hebben op de dam die kijken, zoals wij dat steeds zeggen, naar afwijkend gedrag. Want er zijn veel politiemensen van onze dam die bij die mensen zijn, buiten de ringen. Hè, want binnen de ring is het veilig, buiten de ring is het open. En die zijn steeds alert. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het gewone politiewerk alert zijn om je heen kijken. En op die dag zijn we met, dat nog meer, uh, met nog meer mensen nog meer alert. Dat is de kern van ons optreden. En zo proberen wij de risico's te beheersen. En hebben we plannen gemaakt die ons scenario's eigenlijk werken... om alles zoveel mogelijk te voorkomen en voor te zijn. Ja, dan kom ik natuurlijk onderroepelijk op, op toch die, die, die zeg maar arrestatie... die wel uh, de monden uh, losmaakte. Uh, anti monarchie demonstranten Joanna uh, aangehouden. U zei nu al van, we letten op afwijkend gedrag. Ik geloof ook dat dat volgens u uh, is wat er speelde op dat moment. Zij vertoonde een soort afwijkend gedrag... en daarom moest ze toch aangehouden worden met haar uh, compaan. Kijk, belangrijkste is, als je met 12.500 politiemensen werkt in zo'n stad... kijken wij terug op een geweldige staddag... Uh, en ik heb gisteren ook al gezegd, uh, we hebben twee aanhoudingen op het Dam gehad. Daar zijn inschattingsfouten gemaakt. En ik ben er ook later gisteren op teruggekomen. Dat dat niet zo hoeven te zijn, niet zo moeten zijn. Mensen zijn versneld vrijgelaten. Maar kwam dat Ken trouwens in. ook langs u? Hoorde u daar ook nee, van op het moment bij, dat u in die bunker was. Uh, in het beleidsteam zei? kregen wij het berichtgeven door... dat er personen, twee personen waren aangehouden op de Dam. En in de loop, hoe gaat dat, mensen worden aangehouden... die worden dan vervolgens, zoals dat hoort... zo spoedig mogelijk naar hun bureau gebracht met een busje. En op het moment dat ze daar worden en de personalia worden uh, gecontroleerd wie het zijn kwam die beslissing ook bij mij en de hoofdofficier. Maar er was dus een blijkbaar een soort verdacht gedrag. Dan kan je ze toch ook gewoon fouilleren... en als ze niks bij zich hebben, is het toch klaar? Nee. Waarom moet je ze dan meenemen? Nee, de kern is als je iemand aanhoudt... dat staat ook in de wet, hè. de personen waren aangehouden... en daar ligt eigenlijk ten grondslag aan... het is heel druk, het is een tien minuten voor de dam... er zijn heel veel mensen, iedereen is alert... en een soort basispersoonsverwisseling... die op dat moment heeft plaatsgevonden... in Persoons de onderlinge communicatie heeft geleid... dat één persoon gevraagd werd om van de dam af te gaan. Dat was zij? Hij verdeed niet. Aan het, uh, hij voldeed niet aan de of vordering, is daarop aangehouden... en rondom die aanhouding is een tweede persoon aangehouden... Uh, voor het verstoren van de openbare orde rond die aanhouding. En ik geef u even de netjes de juridische termen. Beide personen zijn aangehouden en worden dan, dat moeten we ook doen... Hè, netjes naar een politiebureau gebracht voor de voorgeleiding voor een hulpofficier In diezelfde periode, terwijl dat gebeurde, was ons in het beleidsteam helder... dat dit niet een aanhouding was conform de afspraken... en daarna zijn de mensen ook ten spoedig vrijgelaten... Om weer uiting te kunnen geven aan hun geluid. Eén van beiden zelfs uh, door ons weer teruggebracht naar de stad, en de andere op eigen gelegenheid. Alleen dan denk ik wel, ja. Zij had een, een bord bij zich ben geen onderdaan. Dat was het moment. De camera's gingen lopen, en op dat moment kon ze dat bord dus niet laten zien, want ze was weg. Ik denk dan toch wel van ja. De, de, dat moet bewust zijn. Nee, ik kan me voorstellen dat bijzonder. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat denken. Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, zoals de feiten zijn geweest en als ze tegengaan. En ik ook zeggen, ja, het zou raar zijn als je dat op de dam laat gebeuren met elkaar. Dus nee, het is echt, zoals ik het zeg, op basis van de eerste persoonsverwisseling, een uh, persoon aangehouden en een tweede persoon uh, in verband met het verstoren van de orde meegenomen. Dat is daarna ook hersteld. En uh, daarna is er ook nog heel veel gelegenheid geweest voor tegengeluid. Wat overigens ook op de Dam was. Dus dit was als u het aan mij vraagt, absoluut niet de bedoeling... en is ook niet zo ingezet geweest. Even een ander moment. Willem-Alexander die zomaar van boord ging. Laten we even luisteren. Ja. Um, de boot legt aan. Wij we weten niet zo goed of dat betekent dat de koning nu van boord gaat. Het was niet zo gepland, maar een spontane actie uh, is natuurlijk altijd leuk. Ja, zo te zien, gaat daar iemand van boord? Ja, wanneer hoorde u dat dat koninklijk gezin dat ineens van plan was? Nou, ook of dit was het zijn... eigenlijk niet ineens voor u? Nee, spontane acties zijn spontane acties. Maar ook hier geldt voor ons dat natuurlijk altijd veiligheid, ook in spontane acties, voorop staat. En uh, op dat moment in spontane acties is de veiligheid niet in het geding. En dan kan het gebeuren. En het is ook mooi om te zien hoe uh, een koning daar ook in initi het initiatief in neemt. Uh, en dat veiligheid gewaarborgd blijft. Maar wanneer hoorde u het, dat ze dat gingen doen? Uh, dat was kort van tevoren in het beleidsteam. Maar een uur, een half uur... Een, nee, dat een half ga ik dag. u hier niet vertellen. Want Een beetje als om veiligheid moet je ook altijd wat marsjes... als het geheim van de smid bewaren. Maar het was inderdaad een spontane actie. Ja, ja. Hij heeft niet van tevoren gezegd, ik ga het misschien doen... U zult begrijpen, oké, echt de geheimtjes van de Smit houden we ja, ons Ja, die voor vind ons. ik nou juist dat zo begrijp ik spannend, helemaal. He? Maar luisteraars begrijpen, als ik dat zeg, dit is een spontane actie geweest... en het is een geheimtje van de Smit dat dat ongeveer ook de boodschap is. Ja, we zagen van de laandruk bellen. Wie had hij aan de lijn? Kunt u dat ook niet zeggen? Nee, natuurlijk is, is er overleg op bepaalde momenten. En dat is ook goed ook, hè, dat we overleg hebben, dat afstemmen. Ook wel overwogen beslissingen nemen. Want het is niet zo dat rondom spontaan actie dat niet gebeurt. Dan wordt er snel meegedacht. En daar is de organisatie ook in staat om te improviseren op dat moment. binnen de kaders die we gesteld hebben: feestelijk, open, veilig en ongestoord. Ja, vanochtend was u volgens mij alweer druk in vergadering. En dan over uh, 4 en 5 mei, aanstaand weekend in Amsterdam. Uh, Ajax, 5 mei Vieringen. Hoe gaat u dat aanpakken? U bent nog niet bekomen van het vorige of u maakt zich alweer op... voor de volgende festiviteit. Nee, dat past ook bij onze mooie stad in Amsterdam. Hè? Dat weten we. 4 mei, uh, de dodenherdenking. Voor het eerst met de Nieuwe Koning en de Koningin. 5 mei, het Amstelconcert. Dat zijn natuurlijk dingen waar je op voorbereidt... waar we ook al heel snel weer zitten in de nieuwe plannen. Dat gebeurt niet maar alleen. Hè? Dus ook daar is alweer een groep van mijn mensen... al maanden mee bezig met voorbereiden. Aan het kijken welke mensen zijn, nodig zijn... Geldt overigens ook voor de komende periodes. Hè? Want we hebben ook nog een uefa uh, uh, wedstrijd in de stad. Ook een belangrijke festiviteit. En uh, nou, het moet wel heel gek lopen als ook dit weekend Ajax niet kampioen wordt. Nou, ook daar bereiden we ons op voor. En wanneer wordt hij dan gehuldigd? Die dat die wordt ploeg? nog definitief, ik heb dat eerder gezegd... wij bereiden ons voor op dit weekend op ieder geval dat Ajax kampioen kan worden. En in de loop van deze week worden daar de definitieve beslissingen over genomen. Hmm. Er is niet al een beslissing die u toevallig ook niet nog kunt zeggen vanwege de veiligheid. Nee, want dan zou ik ook zeggen, dat kan ik u nog niet zeggen. Dus als ik u zeg, de beslissing wordt nog genomen, dan is dat ook echt anders. Hebt u mij horen zeggen, dan zeg ik, nee, dat kan ik u nog niet zeggen. Of oh, dat wil ik u niet zeggen. Nee, deze kernbeslissing moet nog worden genomen. Het is, het is een professional, hè. Die die, de ondervraging werkt nooit die kant op. Hij heeft veel te veel ervaring. Ik denk, had, altijd, er uh, ik denk altijd, nee, de dit hey, is spontaan. Doe spontaan. Kom Doe spontaan. Kom. Nee, ja, kom spontaan ja. met iets. Maar dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. <lacht> nee, want je moet, ja, dat, dat begrijp je. Dat is net eigenlijk een spontane Europees kampioenschap. Judo gaat ook niet lukken. Dat vraagt wil de Judo <lacht> <Ja. s> goed <goddess> kunnen oefenen. Vraagt voor andere mensen lange <n�enik> ja, voorbereidingen en ja, ja, ja. doordenken. En zo werkt dat. En dat is ons vak. Hè? Want ge, vergeet niet dat alleen nog voor gisteren uh, zijn zo'n 200 mensen van mij drie maanden fulltime bezig geweest om alles uit te schrijven. Ik had een draaiboek van 700 pagina's. Waar eigenlijk tot aan 12.000 mensen helder moet worden. Hoe laat moet je waar zijn en kom je waar? Wat heb je nodig? Krijg je eten? Wat moet je gaan doen? Etcetera. Maar dat geldt ook alle andere bijzondere mensen. Dus het is een uh, hele grote operatie. Zo groot hebben we in de politie nog nooit gehad. Maar het, vraagt, het zit hem in de voorbereiding dat het goed loopt. De dag zelf was uitstekend met enorme fijne feestgangers. Maar de kwaliteit zit hem in de voorbereiding... met onze partners van de gemeente en NCTV Brandweer. En de ambulances. Nou, u kunt uh, mooi terugkijken en uh, vooruitkijken naar komend weekend. Veel succes dan ook. Dankjewel. Uh, tijd voor het tweede nummer van J.M.I. Faulkner, de Australische singer-songwriter die komende week zijn eerste Europese album uitbrengt. Um, J.M.I., um, heeft, heeft jouw komst naar Europa je muziek eigenlijk ook veranderd? Did your switch to Europe change your music a lot? I think it, yeah, it, it changed the way I write a little bit. Of course. I write about my experiences and, and my experiences changed drastically when I moved from Australia to, to Europe, of course. I'm surrounded by new people and, and new cultures, which is always a wonderful thing. And what's the next song? The next song is called In the Morning Light She Goes. Die hoef ik denk niet te vertalen. Miss you and I woke to find The bitch he's pulled back in the morning light and I reach for you and you ain't gone The last trace of warmth crept from the bed a hollow lifts we your ahead and I felt so dazed I open my eyes And she goes In the morning light She goes Yes, yeah, she goes yeah she goes I drag my weary bones From the bed I looked around for a scaric thread that could be strong together to help me realize. Yet I've been dreaming too long, too strong, and I miss that moan, kiss when she gone, and out through the door. Go goes, in the morning light she goes, Yes yeah, she goes, Yes yeah, she goes. You told me the night before, of your plans to leave before the dawn. Quietly put on my socks and shoes and your coat Head out into the undertow Head out into the undertow Gone. And she goes In the morning light she goes Yeah, she goes She goes, yeah, she goes. En J.M.I. Volkner is de komende dagen nog te zien in Breda, Amsterdam en Den Haag. En wilt u het nieuwe album van hem krijgen? Motiveer dat dan op de website ditisdedag.nu, want we geven er twee weg. Thank you so much, J.M.I. Eerst gaan wij nog een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ja, Frank Bosman, cultuurtheoloog, welkom. Hallo, goedendag. Met wie schil je vandaag een appeltje? Nou, ik geloof dat het met uh, Jort uh, Kelder is... die uh, gisteren iets moois getwitterd heeft over de plechtigheid, over de inhuldiging van onze nieuwe koning. Ja, Jort Kelder uh, is, is ook bij ons, Jort Kelder. Je verbaast je over het aanroepen van de Heere God... tijdens de inhuldiging, hè? bij, de, bij de, zeg maar de, de eetaflegging. Je vond het zelfs zorgelijk. Waarom? Nou, ik vind het prima als christelijke... of, of, of, of, of, of, of, of de momentaanse Kamerleden dat doen, dat moeten zij weten... Maar als liberale en socialistische Kamerleden de heer aanroepen om er maar het beste van te hopen... dan denk je, ja, dat vind ik toch een beetje merkwaardig. En ik zou me dan als kiezer ook een beetje bedrogen voelen. Want volgens mij staan die, zijn zij volksvertegenwoordigers en staan ze daar niet op persoonlijke titel... in die zin dat ze natuurlijk wel namens de gekozenen, of namens de ze zijn gekozen en namens het volk staan. En ik vind het heel curieus als een bijvoorbeeld een VVD-Kamerlid... Ja, ze helpen en God almachtig. Zeer curieus en ik vind het een vorm van bedrog. Want je kan dus toch niet... niet. Ja, je, ik kon... meen het. je ja. kan je kan niet liberaal zijn en en toch uh, God aanroepen. Nee, dat. Nou, je kan wel liberaal zijn en in God uh, geloven. Dat vind ik allemaal prima. Dat moet je lekker je eigen tijd doen. Maar word dan gewoon lid van het CDA of van de SGP... of van een misschien een islamitische factie. Dat kan mij niet vergeten, moet je doen. Maar um, ik vind dat... Kijk, wij zijn geen theocratie. En uh, die belofte is natuurlijk een beetje kaal. En ik snap ook wel dat je hè, met die vingertjes in de lucht... dat ziet er allemaal wat mooier, wat, wat meer. Want ik ben zeer voor de plechtigheid, hoor. Ik bedoel, uh, versta mij niet verkeerd. Ik, ben, ik vind die monologie, vind ik allemaal prachtig. Het is een raar verschijnsel, om het mooier te hebben. En laten we dan ook met z'n allen in jacket. Naar die, naar die kerk gaan, dat is ook allemaal goed. En niet zoals dat een beetje schofte van de SP die daar in een, in een wekelijkse kloffie zit ongestreken. En wel denk je, ja, ga dan gewoon niet. Maar dit ding, denk je, als je Partij van de Arbeid stemt, dan stem je op een partij die in principe niets met God heeft uit te staan. Dat doe je in je eigen tijd en dat doe je dus niet in het openbaar in die kerk. Ja, ik laat uh, natuurlijk uh, Frank Bosman daar toch even op reageren. Moet ja, je ja ga je inderdaad, dat, dat ritueel. Nee, ik vond het juist veel jammer dat er een paar zeiden. Ik beloof het. Ik vond eigenlijk, als je aan het ritueel houdt, zeg dan ook allemaal precies hetzelfde. Bovendien lijkt dat ritue ritueel wel religieus, omdat er uh, zo waarlijk helpt met God almachtig de naam van God in voorkomt. Maar feitelijk heeft dat hele ritueel natuurlijk geen verwijzing meer naar een levende religieuze traditie. Het is gewoon een stukje cultuurgoed. Net zoals Willem-Alexander aan het einde ook de eet aflegde. En ja, en volgens mij Willem-Annaxander helemaal niks met religie. Maar hij houdt zich wel feitelijk aan die tekst. Dat is de ene kant. Aan de andere kant vind ik het uh, juist heel erg goed... Uh, dat religie op deze manier... He, dat er, stel dat, van, dat je van het CDA... dus je wordt lid van het CDA, wordt dan gezegd. Als je religieus wordt, word je lid van het CDA. Ik vind het aan de andere kant ook wel heel goed... dat religie op deze manier wel zichtbaar blijft... in het publieke domein. Want het zou toch jammer zijn als we met z'n allen gaan doen... Uh, dat religie geen plek meer zou hebben op het publieke domein. Daar hoort het thuis. Daar is, heeft het ook altijd thuis gehoord... En uh, de scheiding kerk-staat, die dan vaak in de stelling wordt gebracht, betekent dat de overheid niet de ene religie mag voortrekken boven de andere, maar betekent niet de afwezigheid van religie, of dat je als koning of als politicus geen religieuze voorkeur zou mogen hebben, of dat ze mogen uiten. Ja, Jort, even dat, dat eerste. Het is gewoon een ritueel, net zoals dat je je chaket aandoet. Ja, maar dat, dat is natuurlijk, met alle respect verder, maar dat is natuurlijk wel een beetje een kul-argument. God staat voor iets. En of dat nou een Momendaanse God of een christelijke God is, dat, dat is dan even verste Want ik zag allerlei Turkse kamerleden het ook doen. Maar dat moeten zij zelf weten. Maar dat is toch wel een particulier iets. Dat beleef je zelf. Ja, maar die ik tekst is al honderdduizend jaar hetzelfde, Jort. Dat is, die, die tekst is al honderdduizend jaar hetzelfde. Ik overdrijf een ja, nou, beetje. Zou ik, zeggen. En, uh, ik vind het dus prima als die CDA's dat doen. Die SGP al helemaal. Ik zou me zeer bedrogen voelen als ik een christelijke kiezer was. En die deed het niet. Maar, maar je kan toch ook heel goed een liberale, een liberale politicus zijn? Nee, maar een liberaal Kamerlid... Of een die kan toch een best in God Kamerlid, geloven? Ik kan echt gaan zitten. Met een seculiere uh, boodschap. En op het moment suprem zegt hij dus eigenlijk niet: we moeten het van de reden hebben, iets waar we wel 500 jaar voor geknokt hebben, maar dan roept hij de heer aan. Ja, maar dat is een hele rare tegenstelling tussen religie en, uh, en, en, en waarheid of wetenschap wat hier gesuggereerd wordt. Dat kan beide heel goed samengaan. Ik snap niet waarom je als VVD'er, uh, seculier, uh, uh, politiek kan bedrijven en tegelijkertijd kan leven vanuit een christelijke of een andere religieuze overtuiging. Op het moment dat daarvoor gegeven is, er ook uiting van geeft. Niet, niet een beetje nou, spijkers op laag water zoeken. Op dat moment zit je daar in je Functie als VVD-Kamerlid. En ik, u kunt de statuten van de VVD of de Partij van de Arbeidtreven op nabladeren, maar daar is nergens schot genoemd. Nee, helaas. De mensen die naar die. Nee, helaas. Het maar staat u goed terecht om allerlei rare theocratische ideeën erop na te Dat is allemaal prima. Het lijkt me een zegen voor dit land dat we die dingen scheiden. En nogmaals. Nee, ik ben er ook... Kerk, ik vind iedereen geeft het recht om dat te beleiden. Ik, ben, ik beleid geen theocratie en nog als het CDA nog de ChristenUnie, overigens beleid uh, ik een theocratie. Ik, het lijkt me ook een heel slecht idee. Ik bestrijd alleen dat de scheiding kerkstaat inhoudt dat je uh, als uh, overheidsfunctionaris of politicus je niet met religie zou kunnen verbinden. Of daar een verbindenis mee zou kunnen maken. Dat is die scheiding kerkstaat helemaal niet. Ja, dat zie ik dan toch anders. Ik ja, weet niet of Frank... je ook geleerde bent. Maar daar weet ik dan nou. het een en ander van. Ik, lijkt mij een verkeerde interpretatie. Ja, want Frank Bosman... Het, het punt is dat we hier scheiden... is een particuliere overtuiging van een, een burger van dit land. Dus is het is een goede recht om, om in God te geloven. En de, je vertegenwoordigt daar toch uiteindelijk je politieke programma. Daarom ben je volksvertegenwoordiger. En er is geen andere titel dan dat op dat moment. Nou, Frank Bosman, als het nou gewoon veranderd wordt in dat beloof ik... Nou Ja goed, volgens mij is dat hele ritueel uh, met die vingertjes waar God in voorkomt... eigenlijk wat veel meer religie, uh, ritueel geworden... en niet meer verbonden met een levende religie. Dus voor mij maken ze er allemaal, ik beloof dat van... maar een, een, een enige eenduidigheid zou wel fijn zijn. Of allemaal het een, of allemaal het ander. Als het toch een ritueel is, moeten we het wel allemaal netjes doen. Je kan ook niet de ene je doken hebben die buigt en de andere die zwaait. Je moet allemaal... <lacht> precies op hetzelfde moment is. Dus, nou, nou, Jort, dan zijn we het daar in ieder geval nou, over eens. en dan een wat gedragener tekst, zou ik zeggen, want ik vind dat, dat beloof ik. En dan zon, ja, het ziet het er niet uit. Nou, Jort, heb je dan een tip voor een tekst die net zo nou, gedragen ik, ik, is er, er als... ik Jolen die wel op de radio, er zou een soort crowdsourcing idee moeten komen, van jongens, hebben we een betere merk, dan krijgen we net iets met... Ja, koningschrik, alsjeblieft, Jort, ja. niet, niet, ja. niet, nee, nee. niet doen, nee. niet doen. Ja, maar ik denk <laughs> dat je dan... Daar zou een, een korte mee uiteraard, maar daar zou toch wel iets van uh, de grondwet en uh, de, nou ja, de, waar, waar sta je voor als politicus? Dat is natuurlijk voor de rechten van alle burgers en niet voor de grondwet. Dat, dat beloof ik, ja, ja, magertjes. Ik heb hem niet meteen paraat, ik ga daar toch eens even op broeden. Ja, dat zou ja, mooi. mooi zijn als je met iets ja. kwam. Ja. Want uh, ik, ik ga het even aan een andere mens vragen. Erika Verdergaal zit hier ook. Uh, viel, viel het u ook op... Um, nou ja, zeg maar. Ging u ook tellen? Van wie, ja, wie zegt je zit echt wat? af te wachten wat gaan ze zeggen. Maar uh, wat mij wel verbaast... dat Jord Kelder, ik dacht, die kiest vast voor... Uh, de vingers omhoog, omdat hij nogal aanschurkt tegen de adel en de tradities en het geld. Ja. Dus dat verbaasde mij. Het, en, het, uh, het geld die jij doet, en van maar... <laughs> Ik ben het wel mee eens, dat ik beloof, ik vind ik een soort slap aftreksel van hè, vingers in de ja. lucht en ja. God aanroepen. Dan zou je misschien beter kunnen zeggen, ik zweer het, zoiets. Ja. Ja, nou ja, ik, ik begrijp wel... nog één woordje bij, denk Jort, Jort is al een broeder. broeden. Nog even, um, ik ga nog even naar meneer Aaldersberg. U, u kunt niet alles zeggen over veiligheid, want dat is nou eenmaal veiligheid. Oh, veel bellen, maar veel, u, heeft... <laughs> ja, u kunt er wel heel <laughs> yes. van zeggen. Maar u heeft zelf een protestantse achtergrond, heeft u wel eens in interviews verteld... Uh, hoe, hoe keek u aan tegen, tegen deze verdeling nou, tussen absoluut dat Absoluut om het niet te vergelijken. Maar ik neem natuurlijk elke maand bij allerlei nieuwe collega's ook de eet of de belofte af. Dat is een heel bijzonder moment waarbij voor nieuwe politiemensen zij of beloven of zweren de wet in gelijkheid naar iedereen uit te voeren. En ik vind het mooie wel in ons systeem dat los waar je vandaan komt dat ieder mens zelf kan kiezen waar hij die, die waarde op vastlegt. En wel of niet voor de goede zinnen. Het is wel mooi dat wij een land hebben waar mensen zelf mogen kiezen wat ze willen. En een beediging, dat is altijd weer als de familie erbij is. En al de jonge nieuwe politiemensen is een topdag ook voor die mensen en iets heel bijzonders. En dat moet dicht bij hun persoonlijk zijn. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.